Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Op de Westerschelde bij Vlissingen zijn gisteravond 16 Albanese migranten van een zeiljacht gehaald. De koninklijke Marechaussee heeft twee verdachten uit Oekraïne aangehouden voor mensensmokkel. Het is niet de eerste keer dat Albanese in Zeeuwse wateren worden onderschept. In juni gebeurde dat ook al. De Albanese probeerden de oversteek te maken naar Engeland. Het Ziekenhuis in Arnhem wil op afdelingen met kwetsbare patiënten alleen nog gevaccineerd personeel laten werken. Dat zegt bestuurder Hans Scho tegen de NOS. Nu mag zijn plan nog niet, omdat werkgevers de vaccinatiestatus van medewerkers niet mogen opvragen. Maar hij roept minister De Jonge op om dat wel mogelijk te maken, omdat hij bang is dat patiënten anders het ziekenhuis gaan mijden. Eerder deze week deden brancheorganisaties voor de ouderen, thuis- en gehandicaptenzorg een vergelijkbare oproep. En ook verschillende werkgeversorganisaties willen de vaccinatiestatus van personeel kunnen inzien. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 17 doden gevallen door vreugdeschoten van taliban strijders... Bronnen binnen de Taliban zeggen tegen persbureau Reuters dat de extremistische groepering het laatste bolwerk van verzet, de Panjirvallei, heeft ingenomen. Dat wordt weersproken door de verzetsleiders daar. Max Verstappen krijgt geen straf voor een inhaalmanoeuvre die hij gisteren maakte tijdens de tweede vrije training in Zandvoort. Dat zegt zijn teambaas Christian Horner tegen het ANP. Verstappen moest vanochtend op het matje komen bij de wedstrijdleiding... omdat hij gisteren iemand zou hebben ingehaald op een moment dat dat niet mocht. Kimi Raikkonen mist de Grand Prix morgen... omdat hij positief is getest op het coronavirus. Zijn plek wordt ingenomen door reservecoureur Robert Kubica. Het weer... Nu nog grotendeels bewolkt, maar vanmiddag overal zonnig. Het wordt 18 graden in het noorden tot 24 graden elders. Ook morgen is het zonnig. En met 21 tot 25 graden is het ook nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is dicht tussen Beverwijk Oost en Heemskerk. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat gaat en badisch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 Oude Maseratisch en oude Ferraris, uh, dacht ik zo te weten. De tijd van Michel Fayant en de gemaskerde racer, om het dan maar. Uh, voor de, de, autosport, de, ja. de autosportliefhebber, om het eventjes zo te zeggen. Uh, maar goed, die, die, die, reden die auto's ook snel?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 Bepaald als een heer Maar meer als een wilde beer Rij ik ongevaard De straten op en neer En de verkeersagent Bij ons op de hoek Rij ik elke keer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 was Amerikaan, die was zijn teamgenoot toen. En, uh, ja. Maar vond Trips dus, uh, uiteindelijk uh, verongelukt met die beroemde Sharknose? Die werd in 1962 ook nog ingezet. Iets anders, uh, was ja, iets anders ontwikkeld uh, dat jaar. Was geen succes meer dan 1962. Ook weer de dodelijke ongelukken in die auto. Met een Italiaan, die is namelijk nou even niet te binnen schieten, dat Ricardo Rodriguez die met die auto verongelukt in Mexico Ja.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 Ferrari is bewaard. Alleen uh, juist de Sharknose is eigenlijk niet zo bewaard. Juist. Uh, maar zij gingen uiteindelijk ook achterin, de motoren achterin. Ja, maar daar zat inmiddels dus ook als vervolg. Hè. Dat is waar ja. we het over hebben, die ontwikkeling van de techniek. De Cooper uh, zette de motor achterin. Maar ook en Ferrari heeft toen de Sharknose, uh, de Dino, zoals dat ding officieel heette. Dino dat is de naam van zijn zoon. Mm -hmm. En uh, ja, die, die, die Sharknose had ook inderdaad de motor achterin. En vanaf dat moment zag je eigenlijk dat alle...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 En in 1967 was dat, geloof ik, ook het geval. Ja, uh, Kla 67, uh, ik zit niet allemaal in mijn. Maar volgens mij was Coré uh, uh, was een 68-wereldkampioen. Ik dacht 67 klaar, ik, uh, zijn laatste wereldkampioenschap. Ja, oké. Okay. Uh, dat was uh, zeg maar de kostwoordmotor. Uh, uh, we gaan uh, zodanig uh, naar de auto's van de jaren 70. Want uh, ja, dat, ook dat uh, heeft uh, weer een uh, aardig uh, verhaal, omdat daar ook nog de vleugels zijn intreden deed. Van Precious Wilson, Koor? Ja, dat klopt. Precious Wilson, we are on the racetrack. Nou, een beetje bekende stem. Lijkt mij iemand die de stem heeft gebruikt bij even van die Boney m nummers ja, zo, zo klinkt het wel, mag. goed. zou zomaar kunnen, ja. zou zomaar zo kunnen. Het ingezoomen. zou zomaar ingezoomen kunnen zijn. Nou goed, het is geen muziekprogramma... maar op dit moment hebben we het even over de, de voortschrijdende techniek in de autosport. En waarbij ook Zandvoort een rol speelt. Korswoord uh, zeiden we al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 Bijzonder is natuurlijk uh, dat Honda helemaal uit Japan kwam... en in Zandvoort in 1964 en 1965 ging testen. Dat mm -hmm. was heel apart. Dat He, zit je een stukje terug in de tijd. Maar met Hudson uh, Bucknum en uh, Hudson Ginter, de Amerikanen... Ja. Ja. werden in de Honda gestopt. En die Honda die was volledig uniek.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 Nog even terug naar het moment van Pierce Currie's, Maar ik geloof dat hij in die wedstrijd lag hij er nog niet eens zo slecht voor. Nee, hij lag in de punten zeg maar. Ik dacht dat hij vierde of vijfde lag. Het was een goede auto. De auto dat Thomas Sofort, was mede ontwikkeld door Frank Williams. Dat was in het begin van zijn carrière. En ja, het was eigenlijk een hele goede auto. En Piers Currie's was een hele goede coureur. Die was al een aantal jaren bezig in Formule 3, Formule 2, Formule 1...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 Daar ging met het, met het verhaal veiligheid enorm mis. Maar is het niet zo dat je op dat moment, want kijk met de ogen van nu naar dat moment. En dat je dan zegt, ja, daar ging ik zelf van mis. Maar als je naar het moment dan kijkt, op het moment dat het toen gebeurde. En met die kennis van toen, dan wist je toch eigenlijk niet beter?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 Men, men was daar niet op ingespeeld. Zandvoort was alleen maar bezig met het nieuwe circuit, de nieuwe organisatie. Maar waren communicatie en veiligheid toch grotendeels vergeten. Ja, want in andere tijden sport kwam Ben Huisman op een gegeven moment uh, uh, naast Crème Hill uh, te zitten. En Crème Hill die had een hele Noorse trek om zijn, uh, om zijn, uh, om zijn hoofd en om zijn gezicht heen. Waarbij hij eigenlijk zei dat het helemaal niet goed was wat ja. er uh, Ja, wist je, de, dus Ben Huisman, de wedstrijdleider, heel veel verweten achteraf. Ja. Natuurlijk heeft hij niet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 Jack Jones was dat. The race is on. Nou, die, die is nog een tijdje bezig. Want we zijn in de jaren 70, voordat we naar de jaren 80 gaan. werden daar ook al dingen. Uh, al min of meer in de, op, op basis uh, al gelegd. waar de jaren 80 nog een tijdje op te borduren is gaan borduren in de Formule 1. Uh, want in de jaren 70 was het weer Chapman die met iets nieuws kwam, wat dat betreft, met de skirt. Ja, de skirts, intreden. intreden. moet je voorstellen dat je de auto had... en aan de zijkant van de auto zat een soort beweegbaar paneel... waardoor de auto eigenlijk bijna continu aan de zijkant de grond raakte. Het gevolg was als de auto harder dan 100 km per uur reed... met die skirts, die zakkende paneeltjes aan de zijkant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 Andretti Aan tuffen, zeg maar. En dat, ja, ja. Uh, die die wedstrijd staat nog in mijn geheugen gegrift. Ja, er kwam ook verder niemand in de buurt bij die twee. Nee, loaden. er kwam niemand meer in de buurt bij de lotus. Die waren zo goed. En eerder dus de andere teams doorhadden hoe die skurts werkten. Nou, toen was het kampioenschap al zo ver in het jaar. En had lotus al zoveel voorsprong. En de, de jaren daarna zie je dat ook de andere teams die techniek uh, ja, zeg maar, uh, kopieerden.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 In my car. It don't look much, but I've been far. I drive up to Maswell Hill. I've even been to Celsea Bill. I drove along the A45. I had a 258. to 58. This got the other.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 professionalisering van de autosport. Maar daarnaast zie je in de amateurracerij... wat we natuurlijk allemaal in Nederland ook bedrijven. Het zijn uiteindelijk allemaal amateurs. Een, een aantal groeien naar professionaliteit toe. Maar de meesten doen het gewoon omdat ze het leuk vinden. Mm -hmm. En uh, wat je vooral ziet uh, in die jaren... dat iedereen elkaar ontzettend helpt. Dat uh, iedereen klaar staat voor elkaar. Je ziet het nu ook nog wel, hoor, op, op de ja. pits. Maar mm, ja, in, met name in die tijd, in de jaren zestig... mooi voorbeeld van uh, Europees kampioenschap, Formule V... Een aantal Nederlanders aan de start. Gijs van Lennepas pas grote Corrivee natuurlijk doet mee. En zijn auto is stuk naar de opwarmbron. En die auto moet aan de kant geduurd worden. En hij kon nog kampioen worden in die uh, serie.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 Ja, op de baan was iedereen, liet elkaar leven. Ze, ze racen tegen elkaar. waren heel netjes voor elkaar, eigenlijk. In onze optiek, misschien nu iets te netjes. Maar in ieder geval, men zorgde ervoor dat de ander geen, geen nadigheid had. Zeg maar. toch, toch ging het even mis in de jaren zestig. Jawel, jawel. In, in de Gerlach. Ja, er zijn mooie momenten: uh, Heesemans en uh, Van der Sluis. Van der Sluis. Ja, nou, het beroemde ongeluk om het kampioenschap voor de toerwagens tot twee liter. Ja. Waarbij uh, is uh, kampioen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 lange Amsterdammer die uh, ja, wel eens een beetje qua oorstreken uithalen En toen de heren met z'n drieën met de Alfa Romeo's op standvoort de tossel mocht uitkwamen. Zat Giotakis in een goede positie. Hezemans aan de buitenkant en uh, van de sluis aan de binnenkant.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 Wij constateren het alleen aan de zijkant. Ja, daarom. En, uh, wij genieten als Zandvoorters nog steeds heel erg van uh, Zandvoort en uh, het circuit. En we ja. hebben in de Zwift Cup uh, afgelopen weekend drie Zandvoorters uh, zien acteren ineens. En ja. uh, Juri Verzwijveren al een tijdje. En we hebben Justin van Densen en dan Jordan van der Kuil erbij gekregen. Leuk om te zien dat Zandvoorters er allemaal zo bij betrokken zijn. En ja. zo zie je nog steeds die link tussen het circuit en Zandvoort. Die uh, alleen maar uh, sterker wordt eigenlijk. Ja, dat lijkt mij ook. Het is denk ik ook langzamerhand tijd om even uh, gedachten te zeggen, maar eerst nog even een stuk muziek.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 Kunnen we dan uh, weer een nieuwe aflevering uh, terug horen uh, wat betreft uh, dit uh, programma. Uh, dank Rob Petersen voor de komst. Ja, graag gedaan. Uh, tot de volgende keer. Uh, ja. je, je weet, uh, Zandvoort en Noodsport dicht met hart. Het ja, duidelijk. En uh, kort Draaier ook hartelijk dank voor de, de bewezen diensten van het afgelopen uur. En straks uh, tussen 1 en 2 hebben we natuurlijk Mario Zandvoort, als het goed is. En tussen 2 en 5 zeker Zandvoort op zaterdag. Tot de volgende keer. Tot ziens.